5 uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Het afgelopen jaar is in de havens van Rotterdam en Antwerpen een record hoeveelheid cocaïne onderschept. In Rotterdam werd 38.000 kilo in beslag genomen, een stijging van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. In Antwerpen steeg de kookvangst met bijna 25% naar ruim 60.000 kilo. In november zei burgemeester Abu Talib van Rotterdam al dat het oude record was gebroken. Ook waarschuwde de politie dat de cocaïneproductie in Nederland steeds groter en geavanceerder wordt. Het aantal ontvoeringen in de golf van Guinea voor de West-Afrikaanse kust is explosief gestegen. Volgens deskundigen is de golf bezig uit te groeien tot het wilde westen van de internationale scheepvaart. In het verleden werden schepen vooral overvallen om hun handelswaar... maar tegenwoordig vinden piraten het lucratiever om opvarenden te ontvoeren... en er los geld voor te vragen. Het station in Leeuwarden is weer vrijgegeven door de politie. De exclusieve opruimingsdienst heeft een jerrycan met een nog onbekende vloeistof meegenomen... die eerder vanmiddag in een trein was neergezet. Volgens de politie is inmiddels wel duidelijk dat er geen ontploffingsgevaar is. ProDemos, het Haagse instituut achter de stemwijzer en rondleiding op het Binnenhof... heeft het aantal vertrouwenspersonen verdubbeld naar vier. Via de NOS kwam naar buiten dat een leidinggevende van ProDemos... jonge medewerkers seksueel heeft lastiggevallen. Minister Knops eiste daarop maatregelen om medewerkers voortaan beter te beschermen. Op de EK-afstanden in Tialf doen de Nederlandse mannen... morgenavond niet mee aan de teamsprint. Volgens schaatsbond KNSB is er na de 1500 meter te weinig tijd om op adem te komen...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 ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een kleine 70 kilometer file in Noord-Holland. En er is inmiddels behoorlijk wat vertraging bij Amsterdam. Het komt door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel. Er zijn drie rijstroken dicht en daar is de vertraging een kwartier. Maar dit ongeluk zorgt vooral voor veel oponthoud op de A5 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raastorp en de aansluiting met de A10 moet je rekenen op drie kwartier extra reistijd. Het is ook wat drukker op de A27 van Utrecht naar Almere. Daar heb je nu een kwartiervertraging tussen Beeldhoven en Knooppunt Eemnes. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 showtje vanavond. De eerste uur probeer ik wat reckee nummers te maken. Ja, de koffers zeg maar. Van die leuke oude nummers die ze een nieuw jasje gedaan hebben. Ja. Dus. Ja. reporting Herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her. Nou, als je dit nou leuk vindt, meld dat dan even op de website van Dansradio. Radio. Dansradio.nl It me. Een nieuwsberichtje tussendoor, mensen. Voor iedereen uh, ja, die uh, zeg maar, uh, van de vroegere tijden was. Tom Mulder uh, is overleden. Ja, u weet wel, van uh, 50 pop op een envelop. Of één envelop, ja. Begonnen uh, bij Veronica. Op het piratenschip, zeg maar. Tom Mulder. Ja, hij is niet meer...